5 uur. Het nos journaal Gisela Thomasen. Goedemiddag. CBP waarschuwt voor risico's van opslaan informatie in cloud. Tientallen graven vernield in Barendrecht en geëvacueerden in Fries door bozen mogen terug naar huis. Het weer vanavond en vannacht van tijd tot tijd regen, maar vanuit het zuiden wordt het langzaamaan droger. Morgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en noorden van het land is er kans op een enkele bui. In het zuidoosten blijft het overwegend droog, het wordt een graad of 12. Dagen na morgen blijft het overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Bestanden die in een cloud staan, zijn niet helemaal veilig. In zo'n cloud van bijvoorbeeld Apple en Google kun je online persoonlijk bestanden opslaan, waardoor je er altijd en overal bij kan. Uit een rapport van het Instituut voor Informatierecht blijkt nu dat de Amerikaanse overheid toegang heeft tot bestanden in de Nederlandse cloud. Onderzoeker Joris van Hoboken we hebben eigenlijk gekeken naar het geheel aan wetgeving. Uh, wat de mogelijkheid geeft aan de Amerikaanse overheid om toegang te verkrijgen tot uh, gegevens. En dan blijkt daar eigenlijk uh, dat, er, dat er zeer ruim uh, die mogelijkheden bestaan om toegang te geven tot, uh, uh, tot cloud providers. Uh, en dat de rechtsbescherming eigenlijk vrij minimaal is voor mensen in het buitenland. Het college bescherming persoonsgegevens reageerde vanmiddag tegenover de NOS. Het college waarschuwt consumenten dat het opslaan van bestanden in deze zogeheten cloud hun eigen verantwoordelijkheid Wilbert Thomassen van het CBP. Het onderbrengen van persoonsgegevens in een cloud heeft ontzettend veel voordelen. Uh, het geeft heel veel opslagcapaciteit, het is flexibele capaciteit. Um, maar er staat iets tegenover en dat is dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van die gegevens, uw gegevens, mijn persoonsgegevens, dat die zich die risico's realiseren en daar hele goede afspraken over maken. Dat gaat over de veiligheid van die gegevens, het gaat om de manier waarop met de gegevens wordt omgegaan. De risico's verbonden aan het onderbrengen in een cloud... zijn best overzichtelijk als je maar van tevoren realiseert wat de risico's zijn. Hele goede afspraken over maken. En uiteindelijk ook met u en mij, hè, van wie de gegevens zijn... daarover terugkoppelen en daar open over zijn. Dan kan ik me voorstellen dat foto's en muziek ja, dat, dat niet zo heel veel kwaad kan. Maar als je er echt persoonlijke dingen op zet... of als een bedrijf bedrijfsgevoelige informatie erop zet... of misschien wel staatsgevoelige informatie... het toch wel heel anders wordt. Dan kan het heel anders worden. Maar dat is niet veel anders dan wanneer je in Nederland je gegevens opslaat. of het gegevens in de algemeen het opslaat. Waar je voor moet zorgen is dat je weet wat je opslaat. bij wie je ze opslaat en dat je daar hele goede afspraken over maakt. Jij, alsgene die die gegevens aanbiedt. om op te slaan in de cloud, blijft verantwoordelijk. Maar er kunnen natuurlijk altijd partijen zijn uh, ja, die misschien wel via de wet toestemming hebben. om daarin te kijken. Ja, dat is onvermijdelijk, maar dat geldt voor alle opslag van welke gegevens dan ook dat er uiteindelijk partijen kunnen zijn die onder voorwaarden toegang tot die gegevens hebben. Ja. Zegt u dan ook van je kunt het beter niet doen? Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat de uitdagingen en de voordelen aan een cloudopslag verbonden, bijvoorbeeld voor midden- en kleinbedrijf, die plotseling een eindeloos grote opslagcapaciteit aan hun beschikking krijgen, dat die enorm groot zijn. Maar nogmaals, realiseer je dat je verantwoordelijk bent voor de gegevens die jij hebt verzameld van mensen, van u en mij. En neem die verantwoordelijkheid, maak de afspraken over... en wees ook naar de mensen van wie die gegevens zijn, duidelijk. Lopen mijn foto's en mijn muziek en mijn persoonlijke documenten... nou direct gevaar? Kan iedereen er zomaar bij? Dat hangt helemaal af van de cloud aanbieder, maar ze lopen net zoveel... Of net zo weinig voor je wild gevaar als wanneer je ze in Nederland op je eigen computer, op je eigen, in je eigen rekencentrum opslaat. Het gaat nog eens een keer, het gaat om de afspraken die je maakt. Je moet je natuurlijk rekenschap geven. En maar niemand leest die kleine lettertjes als hij uh, zijn gegevens die cloud oppompt. Als u mijn gegevens opslaat in de cloud, ga ik ervan uit u de kleine lettertjes en Dat u voor mij hele goede afspraken maakt. Wilbert Thomassen van het CBP in gesprek met verslaggever Henrik Willem-Hofs. De SP gaat Kamervragen stellen over het onderzoek. SP'er van Bommel wil van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie weten... in hoeverre de Amerikaanse overheid toegang heeft tot de gegevens. Op de algemene begraafplaats van Barendrecht zijn tientallen graven vernield. Een bezoeker ontdekte de vernielingen vanochtend. De politie. Het gaat om graven en grafornamenten die lijken te zijn omgetrokken of omgeschopt. Een veertigtal. Ja, wij als politie nemen dit natuurlijk zeer hoog op. Gisteravond om zeven uur was er volgens de politie nog niets aan de hand. Daarom staat het vast dat de daders na die tijd de begraafplaats zijn opgegaan. De politie hoopt op tips die leiden tot de aanhouding van de grafschenners. In Nede in Gelderland zijn twee mensen omgekomen... vermoedelijk door koolmonoxidevergiftiging. Ze zaten in een tentje op een camping. De politie kreeg halverwege de middag een melding... dat twee mensen in een tentje onwel waren geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog wat de precieze doodsoorzaak is... maar gaat niet uit van een misdrijf. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomasen. Voor het eerst zijn Nederlandse tradities op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Sinds 2003 houdt de VN-organisatie UNESCO een lijst bij van immaterieel erfgoed. Daar staan nu zo'n 300 tradities op, zoals de Spaanse Flamengo en de Franse Keuken. Uit Nederland komen daar nu drie tradities bij. Het Bloemencorso in Zundert, de Sint Maartensviering in Utrecht en de Boksmeerse Vaart. Dat is een katholieke processie in Boksmeer. Mogelijk volgen later meer Tradities. Staatssecretaris Zelstra zei eerder al te verwachten dat ook het carnaval en de Elfstedentocht op de erfgoedlijst komen. De brand donderdag in een loods in het Friese Bozen viel wel mee, maar de nasleep was groot. Meer dan een kwart van de 400 inwoners van het dorp moesten huizen uit vanwege asbest. Vandaag mag iedereen terug. Een verslag van Jeroen de Jager. Op deze straten zijn we nu bezig met de werkzaamheden. We zien daar gele linten, klap niet betreden, gevaarlijke asbestwerkzaamheden zijn daar bezig. Dan ziet u ook een botje, een waarschuwingsbordje, dat men daar niet kan betreden. En dan is het dus gewoon een kwestie, want hier is iemand in een wit pak met een speciaal masker op en een stofzuiger aan de gang een kwestie van minutieus die straten zuigen. Ja klopt. dat gaat heel nauwkeurig en we moeten dus ook niks vergeten, dus daar zit ook een, een lijn in dat we gewoon uh, ja, de straten volledig uh, ja, behandelen, in ieder geval ja. stofzuigen. Ja. Martin Florie van het asbestverwijderingsbedrijf dat hier in Bozen bezig is om de asbest te verwijderen. Als gevolg van de brand die hier afgelopen donderdag was. Uh, waardoor 108 mensen hun huizen hebben moeten verlaten uit ongeveer 28 huizen hier in Bozen. We moet alles uh, ja, rigoureus nagaan. En uh, ja, millimeter voor millimeter controleren, dat klopt. En weet je dan uiteindelijk of je echt het allerlaatste stukje asbest gevonden hebt? Nee, dat is heel lastig. Uiteraard uh, doen we het natuurlijk ons uiterste best. Maar goed, dat zal best zo zijn dat wij bijvoorbeeld bossen moeten gaan verwijderen... omdat daar misschien nog asbest tussen ligt. Nee, Oké, okay. nou laten we even verder lopen naar uh, de straat die geëvacueerd is geweest. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Klaas Abmer ja. van de gemeente? Ja, deze, deze hoek is vrijdagmorgen uh, geïnformeerd... er zo van dat ze 24 uur niet in hun woning mochten komen. Ik kan me voorstellen dat het best ingrijpend is voor zo'n klein dorp. Want een kwart van de inwoners is hier geëvacueerd. Ja. ja, uiteindelijk zijn er uh, uh, meer dan 100 mensen geëvacueerd op een dorp van 400 uh, inwoners. En dat heeft natuurlijk een enorme impact. Aan de andere kant is men uh, hier allemaal vrij nuchter. Nou, moet u maar eens even aanbellen ergens om te kijken hoe het gaat met de mensen. Ja, ze hebben alles gedaan wat ze konden doen, denk ik. En uh, uh, ja, de conclusie is dat het hier schoon is, dus ik, uh, ik uh, voel me hier prima. En u gaat niet nu nog zelf op zoek naar stukjes asbest die er misschien liggen? Nee, vind ik liggen? niet. Nee hoor. nee hoor. Want bent u er bang voor dat er nog ergens resten liggen? Ik niet. Nee. nee. Ik nee. denkt het lopen lossen ook al adem ik dat een beetje in? Ja, dat heeft geen uh, consequenties voor mij. Nee? nee hoor, zeker niet. Nuchtig. Ja. Oké, okay. ja. nou fijn om te horen. Oké. Okay. Dank u wel. Ja hoor. Jo, dag. Dag. En hier worden de dubbel verpakte zakken. De bestelbus ingeladen waar uh, het asbest ook in zit. Ja, klopt. Dit gaat hier naar een andere locatie toe. Want anders moeten we veel te veel meer lopen. Dus we brengen dat met de bus. Maar het is dubbel verpakt. Ja. In Kruiningen in Zeeland zijn politie en brandweer uitgerukt om een vreemd voorwerp van de kerktoren te halen. De hulpverleners hielden er korte tijd rekening mee dat er iemand ondersteboven aan de torenspits bungelde. Met een verrekijker en een warmtebeeldcamera probeerde politie en brandweer te ontdekken of het echt een mens was. Dat werd niet duidelijk en daarom werd een speciaal team ingezet dat getraind is om op hoogte te werken. Een hulpverlener wist de top te bereiken en toen werd duidelijk dat het om een pop ging. Hoe die pop in de torenspits terecht is gekomen, is de politie een raadsel. Bij de actie werden 25 hulpverleners ingezet. Verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Niet meer zo druk als vanmiddag, gelukkig. Maar nog steeds een beeldscherm vol met files. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en Knoop het Hoevelaken 4 kilometer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch zijn ze al de hele dag bezig met werkzaamheden in de buurt van Maarsen. Het is verstandig om de parallelbaan te nemen. Dan ontwijkt u de 2 kilometer file tussen Maarssen en Knoop het Oude Rijn. Op de A4 Den Haag Amsterdam, daar is een politieonderzoek gaande in de buurt van Leiden. En daarom tussen het Prins Klausplein en Dorp 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Werkzaamheden ook ten noorden van Amsterdam. Amsterdam op de A7 van Hoorn naar Zaandam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord, 4 kilometer. En een erfenis van een ongeluk is te vinden op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Kloop het Zonzeel en de Randweg Doordrecht nog altijd 6 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws, het College Bescherming Persoonsgegevens... waarschuwt voor de risico's van het opslaan van informatie in de cloud. In Barendrecht zijn tientallen graven vernield. En de ruim honderd inwoners van het Friese dorp Bozem... die werden geëvacueerd vanwege asbest, keren vandaag terug naar huis. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NOS Langste Lijn. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens-en-relatie.nl Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornald Maas. Met vanavond, Ines Weski is advocaat van Daisy Boutersen. Maar hoe kijkt deze opvallende strafpleiter naar de culturele actualiteit? Kees van Kooten legt uit wat vriend Gerrit Komrij zo'n geweldige dichter maakt. Opium, vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 2. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Het is inmiddels elf minuten over vijf. We zijn er tot zes uur. En we gaan nog uitgebreid praten over het grote rapport Armstrong. En we komen straks ook echt uit bij het voetbal bij het Nederlands elftal. In het kader daarvan kan ik alvast vertellen dat Feyenoorder Ruben Schaken maandag niet met het Nederlands elftal meereist naar Boekarest voor het WK-kwalificatieduel met Roemenië. Schaken, uh, gisteren maakte hij zijn debuut tijdens uh, Nederland Andorra. Hij scoorde het derde doelpunt. Hij heeft knieklachten en uh, de aanvaller heeft het trainingskamp inmiddels verlaten. Bondscoach Louis van Gaal roept vooralsnog, uh, vooralsnog geen vervanger op. Daar komen we straks op terug. Blijf ik maar de hele tijd zeggen. Ja. Simon Zwarthuis, het is echt waar. Dank je. Blijf zitten. We praten verder over het uh, grote, het omvangrijke uh, rapport. Lens Armstrong met Mark Miseris, wielerkenner van de Volkskrant... met Tom Boot, onze vastgast, en met Simon Zwartkruis van VI. Um, het is al een paar keer ter sprake gekomen. Laten we ons daar nu maar even op gaan concentreren. De Raboploeg. Uh, onder de getuigen, uh, staat ook in het rapport, zat Levi Leipheimer. De Amerikaan reed tussen 2002 en 2004 voor Rabobank... En ook daar werd er gebruikt en zelfs toegediend door de toenmalig ploegarts. Dat heeft Levi Lijpheimer verklaard. Manager in die tijd was Theo de Roy. Maar die wil van niks weten. Ja, goed, het, is, het is lang geleden waar je het over hebt. Hij heeft een, een paar jaar voor onze ploeg gereden. Um, de regels waren toen zoals ze toen waren. Ik, ik ben geen dokter, ik ben geen medicus. Ik heb als renner ook altijd uh, ja, mezelf aan, goed aan de regels gehouden. Ik heb ook mijn keuzes gemaakt als renner. En ik vind dat dat, dat dat altijd wordt vergeten. De renner is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. En niet een ploegarts of een dokter of een controlerende instantie. De renner maakt zelf zijn keuzes. En zo maakt iedereen, ieder mens in zijn leven maakt de keuzes voor de, de weg die hij opgaat. Op, op en uh, dat wordt wel eens vergeten. De renner is, de renner is verantwoordelijk voor, uh, voor zijn keuzes. Vind jij dat ook, Mark? Nou, niet uh, zoals Theo het zegt hier. Ik vind het eigenlijk een vrij sneu reactie van hem. Ja, uh, hij, uh, ik heb hem ook, ook uh, uh, uh, gesproken voor mijn onderzoek toen. Hè, waar in mei, 5 mei, we hadden het er al over uh, ja. in de krant een, uh, een serie artikelen over is verschenen. Wat Theo toen zei kwam volgens mij veel dichter bij de waarheid. Namelijk, hij zei, je moet als begeleiding van een ploeg, uh, moet je gewoon goed voor je renners zorgen. Hij zegt topsport betekent dat je de grenzen opzoekt en ook de grenzen van de medische begeleiding opzoekt. Want anders ben je geen topsporter. Zo heeft Theo het toen letterlijk gezegd. Ja, vertel nog even wat jouw onderzoek toen onderzoek heeft opgelegd. was toen nou ja, een half jaar bezig geweest met, uh, uh, uh, nou ja, om aan, uiteindelijk dus aan te kunnen tonen dat uh, tussen 1996 en, uh, en 2007 uh, doping werd getolereerd bij de Raboploeg. Um, nou ja, goed. De Roy was daar heel openhartig in, vond ik. Uh, die, die citaat hebben dus uh, die ik net noemde, hebben de krant ook uh, ruimschoots gehaald. Uh, en dat klonk als een vrij, uh, nou ja, een, een vrij eerlijk uh, betoog van iemand... Die, die toen ook wel klem zat in een, in een wereld uh, van... Uh, wel, wel moeten presteren, maar niet ten koste van alles. Um, maar wat hij nu zegt, ja, wat mij betreft slaat het helemaal nergens op. Het is een zaak van de renner. Ja, het is eigenlijk alsof je... De directeur bent van een, van een bedrijf met uh, vleesverwerkende machines. En je werknemer die stopt zijn hand in zo'n machine. Uh, per ongeluk, of er gaat iets mis. En je zegt van ja, maar het is, het is wel die werknemer. Hè. Het is niet mijn machine. <lacht> ja, dit vind ik, dit, ik bedoel, je neemt, neemt dan je verantwoordelijkheid. Maar ja. goed, uh, hij drijft uh, steeds verder, <lacht> verder weg van de waarheid, voor mijn gevoel. En dat vind ik jammer. Um, Terwijl hij er dus, wat jou betreft, zo dichtbij was. Ja, ja mensen die, die uh, ook wel, wel kenner waren van, uh, van de wielersport... die zeiden toen van ja, dat, het is een opvallende bekentenis van Theodoroy die hij deed. Um, maar goed, nu uh, verschuilt hij zich weer achter een hoop dingen. En, uh, en laat hij het aan de renner zelf over. En zegt hij ook nog van het is lang geleden, ja... Ja, ik dat weet niet of het ook... al lang geleden is, acht jaar geleden. Ja, net tijdens, ja. uh, tijdens het nieuws ben ik even naar de, naar de website gegaan... van de Rabo-wielenploeg. Ik was gewoon even benieuwd wat ze daar nou eigenlijk... In, tijdens deze storm aan publiciteit zelf aan doen. Dan kom je eerst wat bericht uit Beijing tegen. Iets over een uh, Theo het uh, treintje <laughs> van Theo Bos dat vastliep. Ja. Of weet ik veel wat. En dan uh, lees ik ook onder andere... officieel statement. We moeten onder ogen zien dat het erop lijkt... dat structureel doping gebruikt in het verleden... usance was in de wielenwereld. Ja. Het, het, we moeten onder ogen zien dat erop lijkt dat de paus katholiek is. Ik bedoel, wat zijn dat voor conclusies? En dan staat hij verder nog, ook, ook ongelooflijk echt. Dan wil ik het toch even voorlezen. Uh, ja. De wielersport heeft een enorm verleden. Nou, dat klopt. Tegelijkertijd heeft de sport ook een grote toekomst. De Rabobank wielerploeg is ervan overtuigd dat de sport op de goede weg is. Ja, de, ja dan moet je even stil, of niet? Ja. Dat, is de, ja, dat is dus deze week gepubliceerd... naar aanleiding van, uh, van de verklaring van Leipheim. Nou, Dit je is alleen, een reactie. Dat kan je alleen Goed maar bezig. Lekker bezig. Ja, dat kan je alleen maar concluderen. Want er was een vraag... gaan ze door met het wielrennen met de Raboploeg? Dan gaan ze door 2016 door. En waarschijnlijk tot 2020 of 2030. Want ze zijn op de fantastisch goede weg bezig. Dat is al 17 jaar, hè, was het geloof ik. Voor ja, we, we moeten even in herinnering roepen... dat ooit is afgesproken bij het uh, tekenen van het contract... tussen de ploeg en de sponsor... dat als er sprake ja. was van structureel doping Gebruik dat er sterker eruit zou gaan. Nou, ik weet inmiddels niet wat structureel uh, nog betekent bij Rabobank. Want uh, moeten nu 40 renners tegelijk uh, onder Ede gaan toegeven dat ze doping hebben gebruikt en hulp hebben gehad van de ploegarts, die zo staat letterlijk in dat dossier doping-epo verkocht uh, aan Leibheimer. Ja, wat is dan structureel? Ja, ik, ik... trouwens, in jouw artikel heeft gestaan dat de Rabo ploeg structureel gebruikte. Dat kon je ja, alleen maar concluderen, tolereerde ja. Uh, ja. Theo de Rooij zegt, dus, nou ja, zegt nu dus van niets te weten. Uh, twee voormalige Rabobank-renners verbazen zich daar weer over. Thomas Dekker, Remmert Wielinga. Ik kan me niet voorstellen dat uh, als de renners op individuele basis... iets met de ploegarts hebben gedaan... dat dan uh, de ploegarts dat uh, niet, ja, niet communiceert met, het, uh, met de ploegmanager, zeg maar. Ja, nee, ja, het is voor mij niet zo heel veel nieuws natuurlijk. Maar uh, ik vind wel... Uh... Apart dat Theo de Roos, die er dan nog nooit van gehoord heeft. Ja, dat is dan ook weer een duidelijke reactie. Ja, nou ja ze zeggen alle twee hetzelfde natuurlijk. Uh, het systeem was er juist op gericht om, om renners medisch te begeleiden. Uh, met, met alle uh, uh, nou ja, kwalijke dingen die dat dus inhoudt. En uh, de Roy beweert het uh, tegenovergestelde. En dus zijn uh, Wielinga en Dekker uh, verbaasd. net ja, alsof ze in een andere ploeg ja. hebben gereden. Zo. Ja. zo doen ze het voorkomen. Ja. Maar je moet goed op zijn woorden letten natuurlijk. Want hij formuleert het zo dat hij er nooit bij aanwezig was geweest. of iets. Uh, dat wil ik ook wel ja. geloven. Ja. En dat hij tegen die dokter heeft gezegd... ga jij maar lekker even alles volspuiten, maar vertel het niet aan mij. Dus op die manier is het gegaan. En zo doet hij zijn verklaring ook. Natuurlijk, die twee wielrenners horen we toch al zeggen dat... het. Het kan gewoon niet, eh, dat zijn heus al slimme jongens, het, maar wij ook... het kan gewoon niet dat hij er niet vanuit wil is. Nee, je moet, je moet ook uh, uh, niet vergeten dat Leipheimer was, was de grote aankoop he, van Rabobank destijds. Um, het ging niet zo heel goed in de grote ronde. Um, ze hadden onder meer Bruineel uh, helemaal in het begin gehaald. Uh, Lutenberger, he, een Oostenrijker, nou, ik vergeet er nog wel een paar. Maar in ieder geval, dat werkte voor geen meter. Dus ze zochten iemand met wie ze dus in de grote ronde in actie konden komen... Nee, ze hebben dat, dat heel erg voorzichtig afgetast. Want ze wilden graag een renner hebben. die zich een beetje wilde plooien. naar uh, de wensen van de medische begeleiding. Ze wilden geen renner die, die in zijn eentje. Uh, zich ging zitten doperen. en uh, zelf de EPO inkocht. Ze wilden iemand die luisterde naar de arts. Daardoor zijn ze bij Leipheimer uitgekomen. Doping Allah, dan wel gezellig met z'n allen. <lacht> met z'n allen. Wel luisteren naar de baas. Ja. Maar uh, daarom kwamen ze bij Leipheimer uit. Uh, en, en daardoor is het ook zo ongeloofwaardig. dat, dat de Roy nu zegt van ja. Het was allemaal zijn zaak. Want hij zegt in zijn verklaring toch ook op een gegeven moment... weer dat gesprekje met Armstrong. Die vraagt dan allemaal aan hem van wie regelt de trainingen bij jullie. Hoe is bij jullie geregeld? En dan zegt hetzelfde als bij jullie. Hetzelfde als bij US Postal. Ja, maar volgens mij refereerde hij daarmee ook nog van... de eerste vraag van Armstrong was... wie regelt de trainingen bij jullie? En hoe is de rest geregeld? Ik dacht dat hij bedoelde diezelfde mensen regelen ook de Nee, dat is één persoon inderdaad. Dat is de arts die dus ook de EPO heeft verkocht. Maar er kon nog een andere Rabo-renner. In het, uh, in het rapport voor. Uh, renner nummer 14 is dat. Ja. Um... Is dat nummer ook meteen besmet, zeg. Ja, <laughs> ja. Johan zal wel boos zijn. <laughs> ja. Volgens Leipheimer gebruikte uh, renner nummer 14 ook. Wordt dat dan ook weer een onderzoek van... Uh... Um, nou, van jullie misschien? Ja. Nou Mark. ja, het AD had een, vandaag een, een geweldige voorzitter, ja. moet ik zeggen. Die hebben um, het, het, dat deel van die verklaring van Leipheim... hebben ze eigenlijk uh, uitgetypt en gekeken in welk lettertype het stond. En dus ook uh, precies wat er onder dat zwarte blokje... waar dus Rider 14 overheen staat, mm -hmm. welke naam daaronder paste. En bleek Michael Bogert bleek niet te passen. En Erik Dekker ook niet. En Oscar Frere ook niet. Maar Michael Rasmussen, die paste dus precies. Mm -hmm. Zoals ook Geert Leijnders precies paste onder het zwarte vlakje van de dokter. Um, ja, Als iemand het echt moet gaan uitzoeken... dan is het Herman Ram van de Dopingautoriteit. Uh, die heeft toegezegd dat hij de stukken gaat opvragen in Amerika. Uh, de ongecensureerde versie. En, en ik ben benieuwd of hij daar wat van hoort. Mag ik even een vraag stellen? Ik bedoel, dat rapport, dat, is, uh, ja, dat staat veel in. En waarom staat dat nou? Precies die namen worden doorgestreept. Daar begrijp ik niks van. Ja, omdat je natuurlijk niet zomaar iets... Uh, uh, je mag anderen niet zomaar beschuldigen. De ja, namen die openbaar zijn daar... Dat zijn uh, kennelijk degenen uh, waar, waar ze geen last mee kunnen krijgen. Of die door meerdere uh, getuigen bevestigd zijn. Maar alleen Leipheimer heeft natuurlijk uh, gezegd... dat die EPO van, van de dokter van ja, Rabo heeft maar, nou, ja. Dat kan je toch ook neerzetten? Alleen Leipheimer. Ja, zegt Dan beschuldig het... je iemand uh, wellicht nee, en onrecht? Nee, Leipheimer beschuldigt. Jij ja, registreert. Ja, maar, Ton, dat is denk ik het Amerikaanse rechtssysteem. Ik denk okay. dat ze daar heel bevreesd voor okay. zijn om... Uh, niet onnodig veel slachtoffers te maken. Maar denk je dat die, dat die namen uh, binnenkort uit gaan komen? Nee, denk het niet. Ik denk, nee, dat moet het echt van de dopingautoriteit komen. En als je het een renner vraagt, als ik nu uh, Rasmussen zou bellen... dan zou die echt in, in, in mijn gezicht uitlachen en zeggen van... natuurlijk ben ik het niet. Maar krijg, kan je niet zo'n situatie krijgen dat ze elkaar gaan meesleuren... van nou, als we dan met z'n allen die afgrond ingaan... Dan gaan, dan gaan we ook letterlijk naar. Nou ja, nou, nou, Ik dacht dan... dat heel even bij Matthew White... die dus vandaag ja. Uh, nou ja, uit zichzelf... Zijn naam wordt wel genoemd. Dus, uh, Rolandis. Ja, ja, precies. Ja. Uh, die dan uiteindelijk toch naar voren stapt en zegt... Oké, okay, ja, ja, dat ook. bedoel ik een beetje met dat sneeuwbaleffect. Ik vond die verklaringen van, van, uh, van Wielinga en van Dekker... en ook nog van Bram de Groot, die, die we niet hoorden net... Uh, vond ik zo opvallend. Want voorheen, laten we zeggen een aantal jaar geleden... hadden ze nooit zo gereageerd als nu. En nu zeggen ze eigenlijk alle drie... Uh, de Roy kletst uit zijn nek, want hij heeft het wel geweten... En ze zeggen van ja, maar natuurlijk is het waar wat me zegt. Dus ze erkennen al wel dat er binnen Rabo uh, dopingovertredingen zijn geweest. Dat er EPO werd gebruikt. Dus die stap hebben we kennelijk nu al gezet in de zielrennen. En, en ja, dat kan volgens mij alleen maar verder rollen, die grote bal. En, en misschien zitten we volgende week hier weer in dezelfde samenstelling. <laughs> dat zal wel niet. Hè? Maar, en, en zijn er weer een aantal renners die hebben gezegd: van ja, uh, natuurlijk is het waar. En, en misschien zijn er wel renners die uh, dan de moed hebben bijeengeraapt. en uh, hebben gezegd: van ja, ik wil het nu wel toegeven. Het moment is, uh, is daar. En de tijd is er juist voor om te zeggen: uh, ja, ik heb EPO gebruikt onder de vlag van Rabobank. Nou, we hebben het over Rabobank elke keer. He, maar nu. Thomas Dekker hoorden we net aan het woord. Die is in 2008 of iets dergelijks. Is hij uit de ploeg gegaan. En wat is daar precies mee gebeurd? Want hij heeft wel een lading geld meegekregen. nou, ja, nou, ja, ja. nou uh, dus... zijn, zijn bloedwaarden waren, waren niet oké. Okay. Uh, Biologisch paspoort was toen, toen een, een issue. En uh, er werd duidelijk dus dat zijn bloedwaarden schommelden. Nou ja, dat is een goede indicatie voor uh, mogelijk dopinggebruik. Maar, uh, maar waarom kreeg hij dan zoveel geld mee? Ja, dat, dat, dat vermoeden we. Uh, ik, ik neem aan dat hij... Ja, hij heeft geld meegekregen, dat klopt. Hij heeft ooit gezegd dat als hij zijn mond voorbij zou praten... Ja. dat hij een boete kreeg die gelijk stond aan een dure sportwagen. Um, Zwijggeld dus. Zwijggeld, mag je dat noemen. Ja. En, um, nou, ja dat, dat kan dat er ook nog wel bij. Afgekocht. Ja. En ik weet dat dat een, een methode is... die wel vaker wordt toegepast uh, bij Rabobank. Ja. Ik denk dat Breukink en Van Houwingen die eruit moeten... Uh, na dit seizoen uh, ook geld meekrijgen. Want die hadden een doorlopend contract... Nou, je mag zeggen ze krijgen geld mee. Ze krijgen een miljoen allebei mee. En zij moeten maar bewijzen wat ze wel meekrijgen of, uh, of niet meekrijgen natuurlijk. Hè? Ja. Want weer die omkering van bewijslas. Maar het is natuurlijk vreemd ja. dat je geld meekrijgt. Uh, ik wil even naar Helene Krilaert, hoofdsponsoring van de Rabobank. Zij ziet nog geen enkele reden om het sponsorcontract met de ploeg in twijfel te trekken. Ik blijf zeggen dat het gevallen zijn uit het verleden. En dat wij maatregelen hebben genomen dat wij ons beleid op dit moment wel kunnen waarmaken. Okay. Uh, uh, wat er niet moet gebeuren zijn gevallen in het heden. En wij gaan ervan uit dat die niet meer gebeuren. Wat ja. uh, overigens niet wegneemt dat de wielersport natuurlijk wel enorm onder druk staat. Mm -hmm. uh, en de totale wielersport staat er gewoon niet goed op. Nee, nee dat is inmiddels duidelijk. Uh, we praten hierover verder met uh, Bob van Oosterhout. Goedemiddag. Goedemiddag. Sportmarketeer. Um, Rabobank maakt zich niet zo'n zorg. Is dat terecht? Nou, ik geloof niet dat Rabobank zich geen zorgen maakt, hoor. Ik uh, vond het uh, bijzonder uh, dapper dat Helene Krielaert uh, uh, meteen in nieuwsuur zat op de bewuste avond. Uh, dat vond ik al een enorme verbetering, want uh, Rabobank heeft de afgelopen periode toch regelmatig de neiging gehad om uh, nou ja, het hoofd onder het tapijt uh, te stoppen. Ja. Maar dat ze zich geen zorgen maken, dat, uh, daar geloof ik niets van. Hoeveel, hoeveel, kun je iets uitleggen over hoeveel schade uh, dit uh, een sponsor zou kunnen berokkenen? Ja, absoluut. Nou, het is in mijn ogen funest. Kijk, je bent een financiële instelling. En eh, banken en financiële instellingen hebben natuurlijk wat hun imago's betreft... Eh, een, een, een verre van kreukvrije reputatie de afgelopen periode. Dus op het moment dat je dan aan sportsponsoring doet... Eh, dan wil je natuurlijk het liefst een platform waarin je kunt onderstrepen... dat je betrouwbaar, bona fide, transparant, eerlijk bent. En ja, nu blijkt je door de jaren heen al meer dan 400 miljoen euro... En dan praat ik alleen nog maar over het uh, topgedeelte uh, te hebben geïnvesteerd in een platform dat eigenlijk bekend staat om vals spel, bedrog, oplichterij, uh, nou ja, frauduleus handelen. En uh, dat gaat natuurlijk alle, uh, uh, uh, nou uh, ja, dat gaat alle doelen voorbij. Maar Bob, euh, Tom Brood. Hoi hey Tom. Hoi. Oh, hey. Uh, jij zegt nu dat vertrouwen... kijk, dat contract is verlengd tot 2016 In 2012. Toen was al lang bekend dat uh, de wielerwereld niet te vertrouwen was. Dus waarom hebben ze dat dan contract dan verlengd? Bovendien, dat wil ik er nog even bij zeggen... zijn banken die eigenlijk op vertrouwen gebaseerd zijn... is in de afgelopen periode, hebben we wel gemerkt... dat vertrouwen helemaal niet meer belangrijk is bij die banken. Nee, nou ja, desalniettemin blijft natuurlijk sponsoring op dit niveau een, een tool, een, een instrument om optimaal te profiteren, juist van positieve associaties. Um, maar wat een extra uh, uh, complicerende factor is in dit hele verhaal voor Rabobank, is natuurlijk dat inmiddels de bank de ploeg is geworden. En de ploeg is de bank. Hè. Met nota bene Harald Knebel aan het hoofd uh, kun je niet, zoals uh, bijvoorbeeld vorig jaar... Uh, Jan Driessen van Egon op een hele goede en slimme manier deed uh, bij Ajax een stapje terug doen en zeggen van jongens los jullie dit maar eens even intern op, maar zoals ik al zeg, uh, de scheidslijn tussen sponsor en gesponsorde in dit geval die is wel heel erg vaag geworden en dat maakt het voor Rabobank extra ingewikkeld allemaal. Je zei al dat ze zich uh, waarschijnlijk wel zorgen maken. Waar zouden ze zich nou het meest zorgen moeten maken? Nou, ze, ze, ze dienen zich natuurlijk het meest zorgen te maken over het feit. Dat uh, wij op dit moment allemaal wel vrezen dat uh, binnen nu en een aantal dagen bekend wordt dat dopinggebruik ook door die hele rabobloeg uh, door de jaren heen uh, uh, uh, schering en in inslag uh, is geweest. Ja, en op het moment dat dan jouw domein, jouw sponsorplatform uh, uh, door de buitenwacht gewoon niet meer serieus kan worden genomen. Mm -hmm. Ja, dan heb je denk ik als sponsor, zeker als financiële instelling, echt een enorm probleem. Mag ik ook nog even iets vragen? Simon Bob? Zwartkruis. Simon ja. Zwartkruis van V. Ja. Uh, ik, ik, la, uh, ik las net een passage voor van de website ja. van, van die Rabo-ploegen. Daar staat wat, uh, nou ja, ook, ik weet niet, wie, weet niet wie dat bedenkt. Maar die moet zich in ieder geval schamen. En, uh, Had je dat meegekregen, uh, Bob? Ja. De, nee, over over nee. De, uh, de geweldige toekomst van de wielersport en dergelijke. Maar, welk doel dient zoiets? Ik bedoel, daar prikken we toch allemaal, allemaal doorheen? Ja, ik moet zeggen, ik vind, ik, ik vind de, de, de, de communicatie uh, sowieso de afgelopen uh, paar jaar niet altijd even sterk. Ik merk dat uh, sinds Richard Plugge uh, het communicatieroer uh, in handen heeft... dat het een stuk opener en een stuk transparanter is geworden dan het was. Maar ja, nogmaals, ik ben er heilig van overtuigd... Uh, wegduiken is voor de Rabobank geen optie meer. Ze zullen echt proactief transparant moeten zijn... Uh, uh, bekennen uh, dat er een heel groot probleem is daar uh, keihard uh, tegen optreden, een onderzoek instellen... vervolgens een standpunt bepalen, maar inderdaad je hoofd onder het tapijt... of proberen de zaak te bedoezelen, uh, te verdoezelen, ja, dat is allemaal geen optie meer. En, en zeker niet in deze tijd van, van internet, Twitter, Facebook. Dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Denk je ook dat het gaat gebeuren, Bob? Nou, ik hoop het wel, als ik heel eerlijk ben. En uh, het feit dat uh, Helene Krilaert uh, afgelopen wat was het, donderdagavond in, uh, in Nieuwsuur zat vond ik al een heel positief uh, signaal. Want ik heb uh, de afgelopen periode vanuit de wandelgangen ook wel meegekregen... dat de grote bestuurders van Rabobank uh, eigenlijk uh, het merendeel van de tijd... de neiging hadden om te zeggen, wij trekken ons terug in ons grote hoofdkantoor in Utrecht... en wij zeggen even helemaal niets. Hm. En dat kan natuurlijk niet. Wat denk jij, Mark? Denk je dat ze gaan doen wat Bob vindt dat ze moeten gaan doen? Nee, uh, en dat is niet omdat ik het uh, pertinent oneens ben met Bob... want ik ben het heel vaak eens met Bob. Maar dat heeft ermee te maken dat uh, volgend, uh, volgende maand... Uh, de beroepszaak van Michael Rasmussen dient. Dat proces, nou ja, dat is al jaren aan de gang. Uh, en, en bij Rabo zouden ze denk ik eigenlijk moeten schikken... omdat ze uh, natuurlijk wel weten dat ze in de nesten zitten ermee. Rasmussen die zegt namelijk, jullie hebben me uit de ploeg gezet... Maar jullie wisten gewoon van mijn leugens af en hebben keihard met mij meegelogen. Nou, die eist een hele hoop geld van, uh, van Rabo, miljoenen. Um, nou ja, als zij nu gaan toegeven uh, dat er inderdaad sprake was van uh, structureel dopinggebruik in de ploeg. Dan gaan ze die beroepszaak verliezen en dan moeten ze gaan, uh, gaan uitkeren. En dat is natuurlijk het laatste waar ah. ze op zitten te wachten. Dus het lijkt mij op dit moment uh, uh, volstrekt uh, niet uh, in vragen dat ze uh, gaan toegeven. Als ze het al doen, doen ze het volgens mij na de beroepszaak. Ja, maar ja, ik heb dan... het ook niet overigens over toegeven, maar ik heb het wel over... Ja, ja, als je het uh, gaat onderzoeken dat je echt de onderste steen boven komt. Ja, maar als je het gaat onderzoeken, dan, dan heb je natuurlijk de kans... dat inderdaad de onderste steen naar boven komt... terwijl je dat op dit moment nog niet zou willen. Omdat je dan nee, uh, geldschuldig ja. bent aan, aan Rasmus. Ja, Mark, maar in mijn ogen is er gewoon geen andere optie meer. Want ik vind het, ik vind het te, te makkelijk om te roepen van... ja, dat was het verleden, dit is het heden, we trekken een streep. Want ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden... toen hadden we met elkaar allemaal het gevoel van... hé, hey, de slekjes en Thomas Dekker en er is een nieuwe generatie opgestaan. En vanaf nu is het schoon. Maar ja, we zijn allemaal bedrogen. Ja, ik ben het ook helemaal met je eens. Want het is ook de enige oplossing. En, en ik, ik zei het hier net al... Uh... Uh, toen de microfoons uh, niet open stonden. Uh, volgens mij is dit het juiste moment om een onderzoek te gaan beginnen... Uh, naar je eigen gelederen, omdat het uh, uh, denk ik ook op prijs wordt gesteld... door de UCI bijvoorbeeld. Als jij nu als ploeg zegt, we gaan het hele verleden uitkomen... Uh, en, en daar komt uit, ja, we waren schuldig met z'n allen... maar we zijn overnieuw begonnen uh, en een schone start... volgens mij kan de UCI dan zeggen, kijk eens... bij Rabobank hebben ze een serieus onderzoek uh, gedaan, hartstikke goed... Wij roepen andere ploegen op om dat voorbeeld te volgen. Dus ja, het is inderdaad ook de enige oplossing. Ja, ik denk dat Rabobank op die manier ook onderstreept... Uh, dat ze geen deelgenoot zijn in dit hele verhaal... maar uh, evenzeer een slachtoffer. Ja, nou laten we hopen dat ze dat gaan doen. Ik, ik zit nog even na te denken over het woord slachtoffer. Dat vind ja, ik in ik dit ook, geval uh... wel een moeilijk woord, Bob. Nou, kijk, als sponsor ben je tech normaliter... Uh, ben je natuurlijk niet verantwoordelijk voor het sportief beleid. Maar wat ik net al aangaf, ja. uh, uh, dat zijn fouten in mijn ogen die in het verleden gemaakt zijn. De scheidslijn in dit geval tussen sponsor en gesponsorde, tussen bank en ploeg, ja, die zijn flinterdun geworden. Ja. Maar ze hebben toch een setbaas al van de bank en dat, dat is al heel duidelijk. Ja. Knebel, uh, die is gewoon hm. bankdirecteur of, en die moet een beetje de ploeg controleren. Niet meer dan dat. Nee, dat hadden ze ook in mijn ogen nooit moeten doen. Ja. Waarom vind je dat fout, hè, Bob? Nou, omdat je daarmee in één klap... Uh, kijk, wat ik net al aangaf. Uh, um, de normaliter, in, in de normale wereld zie je vaak dat je een, een bedrijf bent, een merkje. Je gaat sponsoren, dan heb je een sponsordomein. Je gaat daar vervolgens communicatie of commerciële afspraken mee maken. Maar er is een strikte scheiding tussen het sportief beleid... Uh, en, en, en de commerciële kant van de zaak, uh, die voor jou als sponsor belangrijk zijn. In dit geval inderdaad, met mensen van de bank die de ploeg runnen... Uh, is het op een bepaald moment voor de buitenwacht ook niet meer duidelijk... Uh, wie de ploeg is en wie de bank is. Dus mede verantwoordelijk uh, bij uh, calamiteiten. Dat heb je dan inderdaad veel eerder. Dankjewel, Bob van Oosterhout. Graag uh... gedaan. Voor je commentaar. Uh, wij uh, praten verder. Ik dacht, ik wilde nog even naar de UCI. Uh, dat hebben we wel aangestipt. Maar de UCI kwam nu ook weer ter sprake. Jij zei, als de Rabobank een intern onderzoek doet... dan is de UCI daar heel erg uh, blij mee. Uh, maar we hebben wel wat vraagtekens ook gezet... bij de rol van de UCI. En zelfs bij de rol van uh, Pat McQuaid... Ik... Ik las ook dat uh, Jurk Jaksen een, uh, een, uh, een behoorlijk dopinggebruiker is. Dat heeft ja. hij ook toegegeven. Hij zegt dat hij uh, Pat McQuaid heeft geïnformeerd daarover... en over het dopinggebruik bij verschillende ploegen. Maar dat Pat McQuaid daar niks van wilde weten... Dat, dan wordt het, bedoel, dat is dan ook één, één verklaring? Is dat, is dat niet uh, voldoende om echt hele grote twijfels bij de UCI... Uh... Ja, maar dit is maar één van de vele voorbeelden... die de UCI in een kwaad daglicht stellen. Uh, er zijn renners, uh, onder meer Rasmussen... Die, uh, die gewoon structureel tegengewerkt zijn bij, bij hun comeback... omdat ze het gebruik van doping niet wilden toegeven. Dan kun je je afvragen, is de UCI degene die renners moet gaan uh, tegenwerken uh, als zij uh, uh, hun straf wel hebben uitgezeten... maar niet hebben toegegeven wat ze hebben gedaan. Um, nee, maar de andere kant werkt het dus ook op. Want Pat McQuaid heeft tegen Jackson gezegd... Ik wil het niet horen. Ik wil het zegt, niet horen. Nee, nee, precies, en, ja. en, en sterker nog zou je misschien even iets minder open willen zijn... in de media daarover. Ja, ja dat, het, het kan ook niet. Maar de, de, de hele UCI kan ook niet uh, werken in de, in de manier waarop dat nu gebeurt. Want ze zijn uh, aanklager en ze zijn rechter uh, tegelijk... Uh, ze hebben uh, zoveel petten op dat ze vaak niet eens meer weten uh, welke pet ze dragen. Ja, ik zei het net al, ze gaan er volgens mij niet meer uitkomen nu... want ze zijn gewoon medeplichtig dus aan, aan een groot dopingtijdperk. Mm. Ze hebben al giften had... aangenomen van Armstrong. Dat ja, giften aannemen, ja, 125.000 dollar in ja. totaal. Ja, uh, dat hadden ze ook nooit moeten doen, dat hebben ze ook gezegd achteraf. Maar het is wel gebeurd, ja. Hoe, hoe ver uh, moeten ze nog afglijden richting de afgrond, om er definitief in te storten? Nee, we komen nu toch echt langzaam bij die, uh, bij die ene vraag. Hoe hm. moet het verder, Tom Boot? Nou goed, daar heb ik steeds over nagedacht. En dat dacht ik ook nou... omdat Knebel een waarheidscommissie heeft voorgesteld. Hè? En eigenlijk is daar het doel van... laten we nu alles even naar boven krijgen... en dan met een schone lijn beginnen. En op zich is dat helemaal niet slecht natuurlijk. <tus> ja, maar... Volgens mij gaat het dan precies weer dezelfde kant op. He, dus waarom, uh, waarom... En je zal alle renners moeten straffen. Want hij zegt ook een beperkte straf moet er uh, aan de grondslag liggen. Nou, als iedereen gebruikt, zal je alle renners moeten straffen. Dus je hebt geen, een half jaar of een jaar lang geen peloton meer. Dus ik zie in de praktijk dit helemaal niet... Uh, maar het ligt eraan van, over welke tijd je het hebt natuurlijk. Want er is een verjaringstermijn van acht jaar in het wielrennen. Uh, dus dus het, het maakt wel een verschil welke periode je gaat onderzoeken... Hè, voor zo'n waarheidscommissie. Ja. Um, het lijkt mij uh, nou niet voor de hand liggen dat ze een periode gaan onderzoeken... waarbinnen je nog dopingovertredingen kunt straffen. Want dan gaat echt geen renner meewerken. Het is ook niet onder Ede natuurlijk. Hè, dat zal het vrijwillig gebeuren. Um, en een groter probleem is dat uh, de, de WADA-dopingcode... die laat helemaal geen ruimte voor een uh, waarheidscommissie... of voor een generaal pardon. Uh, dat, dat is niet in de code opgenomen. Nou, dan moet er eerst uh, heel lang over vergaderd worden. En in de UCI zelf bleek er al geen draagvlak voor een generaal pardon. Want McQuaid heeft dat tijdens het WK in de vergadering aangedragen. En die werd daar nog net niet weggehoond uit de zaal. Omdat al die, die oude baasjes, die hebben helemaal geen zin in een, een generaal pardon. Want dan moeten ze uh, allemaal extra dingen gaan doen... Uh, om voor hun premie in aanraking te komen. Dus dat gaat er ook niet van komen. Nee, maar goed, als je een generaal pardon zou geven of uh, geen generaal pardon zou geven nu, dan kan het peloton niet meer rijden. Want behalve de Rabo-ploeg, denk ik eigenlijk nu... want Krielaert zei, uh, het komt niet meer voor, het gebeurt niet, zei ze eigenlijk. Ik vroeg me af hoe ze dat wist. Ja, dat is wel ook knap trouwens. Maar misschien heeft ze toch gelijk, want dan kan je de prestaties van de Rabo-ploeg... die heel erg ondermaat zijn, misschien daaraan koppelen. Ja, dat is natuurlijk een. Uh, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Uh, waarom uh, wordt uh, Geesink uh, precies op het moment dat je net uh, misschien wel zou verwachten, gelost in de ronde van Spanje? Het ziet er heel natuurlijk uit. Wat, wat, wat jongens als Geesink, uh, Mollema ja. uh, en daar ook uh, ten Dam uh, deden. Mm -hmm. um, maar je kunt daar de vinger niet op leggen, dat is het probleem, omdat je de waarheid niet kent. Uh, je weet alleen dat het, dat het mij niet uh, uh, hun prestaties mij niet verbazen. Ik, ik sloeg er niet stijl van achterover dat ze daar vierde, zesde of, of negende werden. Op zo'n berg. Wat denk jij, Simon? Komt het nog goed met... Nee. Die, ga jij ooit nog wielrennen kijken? Nee, wat mij betreft opdoeken, dat hele circus... en op amateurbasis verder. En uh, dat zeg ik ook een beetje uit eigen belang. Ik heb vorige maand een hypotheek afgesloten bij de Rabobank. En dan gaat mijn rente in ieder geval... gewoon, misschien naar wat goeds in plaats van naar die uh, laaien lichters op die, op die fietsen. Ja. ja, maar goed, men zal hoe, op wat voor manier het ook doorgaat... Men zal weer gaan gebruiken, daar ben ik van overtuigd. Men blijft gebruiken. Men blijft gebruiken, ja. ja. Nou, dan is het dus niet op te lossen, dat moet dan helaas dat is niet op te lossen, zijn. maar het is ja. ook niet op te lossen. Maar dat kun je krijgt. van heel veel andere sporten ook zeggen, natuurlijk. Ja. Ik ga nou ja, niet het, het probleem het van wielrennen. Van het wielrennen... Oh ja, we hebben het nu Anders krijg je het Maar dat wielrennen zal toch nooit weggaan, Simon. He. Dus uh, misschien, en daar uh, moeten een heleboel mensen om lachen... het helemaal vrijgeven. Of onder medische begeleiding vrijgeven. Dan moeten we weer een uur verder praten, denk ik. Als ja, we dat gaan denk we op ik ook, ja. niet. En ja, die tijd we niet hebben we echt niet meer. Ik wil dan nog wel even aanstippen. Ik, ik las vanochtend in de Volkskrant ook de suggestie... om, het wieler, uh, om de wielersport uh, van, de Olympisch, van het Olympische programma af te halen. Omdat uh, uh, het IOC al eerder heeft besloten om het honkbal er vanaf te ja. halen omdat er ook te veel dingen gebeurden... die het daglicht niet konden verdragen. Zou dit dan een logische conclusie zijn? Als je een consequent bent wel. Want dat, dat Hongbal was inderdaad een direct gevolg. Uh, 2005, zoiets? 2005, ja. Uh, ja. Om het van de kalender te halen. Dus ja, als je dat consequent doet... dan, uh, dan kan je morgen die maatregel bekendmaken, toch? Ja, en bovendien het, het wielrennen... Komt helemaal niet meer overheen met enkele enige waarde van de olympische gedachte. Nee, ook dat. Nee, nou ja, en ik maar kon dat even... geldt voor meer sporten, denk ik dan. Tuurlijk wel, maar ik, ik moet wel even denken aan de winnaar van de olympische wegwedstrijd. Dat was notabene Alexander Vinokourov. Nou, die, die ja. komt ook, geloof ik, wel meer dan tien keer voor in dat hele dossier van USADA. Bovendien heeft hij, en dat was ook zo overduidelijk, gewoon die olympische race gekocht. Ja. Van Uran. Maar dat is wel heel moeilijk, omdat je dan bijvoorbeeld ook. Je zou dan ook uh, het voetbal daar weg kunnen halen. vanwege uh, het matchfixing-schandaal. Uh, ja, maar ja, wordt gelegd, het heel rustig. Ja. Uh, ja, in de Atletiek wordt het natuurlijk ook veel gebruikt, iedere keer weer. Dus dan uh, ja, hebben de Spelen dan al wel bestaansrecht. Dat wordt wel een heel sombere conclusie. Hè? Ja, misschien moeten we daar nog even over nadenken <coughs> dan. Ga jij wel, Mark Miseris uh, met plezier naar de 100 e Tour de France volgend jaar? Ja, ik ga in ieder geval uh, uh, wat is het? volgende week naar de presentatie van de 100 Tour de France in Parijs. Het zal een groot feest worden en uh, ik denk dat daar niet uh, te lang over het usada rapport uh, gepraat gaat worden, want dat, daar houden die Fransen niet zo van natuurlijk. Dan moet vooral de eigen traditie uh, voorop uh, staan. Uh, ja, en ik vind het alleen maar uh, spannender en spectaculairder ja. worden. Er gebeurt elke dag wat, je weet echt niet uh, wat, wat er maandag uh, weer aan de hand is. Uh, het kan zomaar zijn dat weer een grote renner heeft uh, bekend. Dus uh, alle verloven zijn ingetrokken bij de krant. Nou, laten we naar een hele transparante sport gaan: voetbal. We gaan uh, straks praten over voetbal. Ik zeg elke keer straks: we komen echt bij je uit, hoor Simon Zwartkruis. Uh, we gaan naar Theo <laughs> Plachard. Die is bij het badminton, de Dutch Open in Almere. Judith Meulendijks heeft de halve finale gespeeld. Theo. En gewonnen van Kijk. Nicole Schaller uit Zwitserland. En dat is opmerkelijk Meulendijks. 34 jaar inmiddels, nummer 62 van de wereld. Tegen de veel hoger gerankte Schaller... Die uh, is bezig aan haar afscheidstoernooi. Ze won het toernooi voor de eerste en enige keer in 1997 alweer. En het is vandaag haar laatste kunstje. Of misschien wel morgen dan in de finale. Want die heeft ze bereikt. En dan stopt ze met badmintonnen op groot internationaal niveau. Gaat nog wat afbouwen in de competitie. En ze staat zomaar in die finale hier. Met 21-8 en 21-16 mochten uh, de Zwitserse proberen successen te halen. Maar dat, uh, ze had geen enkele kans tegen Meulendijks. Die op routine deze wedstrijd gewoon knap naar de tegenstander is nog niet bekend. Dat wordt of Petty Stolzenbach, ook een Nederlandse... of de Tsjechische Gafholt. Die wedstrijd wordt vanavond later gespeeld. En daar komt de tegenstander uit voor Judith Meulendijks. Zij heeft zich geplaatst voor de finale in het enkel En dat geldt ook voor Samantha Barning en Muskens in het Damesdubbel. Hoor we horen Theo Plachard straks terug uh, in, om tien over zes... in het Radio 1 Journaal. Nu echt het voetbal. Het Nederlands Elftal heeft het uh, derde WK-kwalificatieduel gewonnen... Andorra werd in de kuit met 3-0 verslagen. Een uitslag die groter had kunnen zijn. En misschien ook wel had moeten zijn. Jazeker. Bondscoach Louis van Gaal was dan ook niet tevreden? Nee, dat ben ik niet. Uh, want ik ben ook teleurgesteld dat het paar uh, bij 3-0 is uh, gebleven. We hadden in de tweede helft zeker kans op uh, meer doelpunten. En dan was het publiek waarschijnlijk uh, tevreden naar huis gegaan. En ik denk niet dat het publiek nu tevreden naar huis is gegaan. Is Simon Zwartkruis tevreden naar huis gegaan? Uh, nee, redelijk zachterijder zelfs, omdat uh, misschien ook omdat hij die veegpartij tegen San Marino nog een beetje in het geheugen zat, en daar hoop je dan, uh, dan weer op. En uh, ja, dat was gewoon helemaal niet om aan te zien. Ik bedoel, uh, zoveel kansen hebben ze ook helemaal niet afgedwongen, vond ik. In de tweede helft wel iets meer dan in die eerste helft. Maar het was allemaal ontzettend stroef. en uh, het, het, de, de bedoeling was natuurlijk dat Huntelaar daar uh, er een paar in zou peren. Want dat spel zou zich daarvoor gaan lenen. En daar kwamen we ook niets van terecht. Ik, ik vroeg het nog aan hem na afloop van hoeveel bespeelbare bal heb je nou eigenlijk gehad. Toen gingen we samen een beetje... Nou, we kwamen niet verder dan twee eigenlijk. Ja, tegen Andorra. Nou, dan weet je het wel, hè? Nou, maar waar zat het hem in volgens jou? Je zat er met je neus bovenop. Ja, nou, dit, kijk, het is, dat is dan het cliché dat het heel lastig voetbal is tegen dat soort ploegen. En dat, dat is ook wel zo. Want ze trekken natuurlijk wel een muur op met dubbele dekking en, en al dat soort zaken. Maar uh, ja, aan de zijkanten functioneerde het niet goed volgens mij. Uh, er kwam veel dreiging wel van, van schaak op rechts en lens vanaf links. Uh, die flitsten wel makkelijk hun, hun, hun tegenstanders voorbij. Maar die voorzetten, dat kwam allemaal in een soort melee van spelers terecht. En ook vanuit het midden kwam er, kwam er weinig door. Je zag ook dat Van der Vaart ging steeds vaker de ballen halen. Want die zei ook, ja, ik, ik, ik kreeg ze amper, dus dan ga je ze toch maar weer zelf halen. Dus ja, dan weet je al dat, dat, er, dat een ploeg een beetje uit het, uit het lood hangt. En dat, uh, ja, nou ja, goed, dan, dan krijg je zo'n soort wedstrijd. Snap je wat uh, Louis van Gaal voor ogen had met deze opstelling? De opstelling nee. van gisteravond? Nee, maar ik, ik, ik snapte het sowieso niet zo goed hoe hij uh, tot deze opstelling kwam. Omdat hij, en dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt: uh, een bondscoach die, die aan het roteren is in zijn, uh, in, in zijn, uh, met zijn basisploeg. Uh, hij breekt heel opzichtig met het beleid van Van, van Marbeck. Hè. Dat, die was weer heel erg voorspelbaar. Dat leidde natuurlijk ook tijdens het EK tot, uh, tot problemen. Bij de spelers die vonden dat hij te voorspelbaar was. en uh, dat ze er niet doorheen kwamen. jongens, als Huntelaar en van de Vaart. En uh, ja, bij, bij Vergaals, iedere wedstrijd gaat hij kijken. welk spelbeeld verwachten we. Uh, welke spelers hebben we nodig. om, ja, om daar doorheen te breken. En, uh, ja, en ook met argumenten van uh, Jan Maat en Schaken. ja, die, die wou ik wel eens samen zien. alsof het een van de hoevenpotje was. en ook nog in de eigen kuip. ja, leuk. Hè? leuk voor die jongens. Maar goed, op ik zich vond, kan vond, dat toch ja, ook tegen ik vind het Andorra? Ja, dat argumenten. Ik bedoel. Uh, je moet uh, over uh, ruim anderhalf jaar op een WK gaan spelen. Want deze kwalificatie, dat zal allemaal wel goed komen. En je, moet op een gegeven, je hebt heel weinig momenten waarop je een beetje aan een team kan gaan uh, smeden en bouwen. En uh, ja, als je iedere keer op vier, vijf plekken je elftal wijzigt... dan vraag ik me af wanneer je die, uh, die vastigheid wil gaan zoeken. Zie je die gevolgen ook terug? Van uh, de spelers die elkaar moeilijk vinden. juist omdat ze steeds in een wisselende samenstelling spelen. Ja, nou, gisteren gister, met name. Ja, dat dat dus zelfs tegen Andorra gewoon misverstanden oplevert. En uh, met, met, met Frank de Boer. wat ik volg natuurlijk. Ajax ook voor. of natuurlijk, maar ik volg Ajax van Voetbal International ook. En uh, met de Boer vaak ook over gehad. over het inpassen van jeugd. en wat nou de ideale balans daarin is en zo. En hij je moet noodgedwongen. daar een beetje doorslaan af en toe. Met, met heel veel jeugd ook in dat elftal. En hij zei eigenlijk is dat helemaal niet ideaal. Je moet toch eigenlijk één hoogheid, twee. die zich, die zich een beetje uit aan de groeteneerde jongens vasthouden. En uh, ja, de, dan, eh, dan kun je dat langzaam zo aan elkaar gaan, gaan laten aanpassen. En uh, ja, Van Gaal slaat daar wel in door, vind ik. Hij, uh, na het voetbal opnieuw uitvinden, dat kan niet. Maar hij straalt dat toch weer een beetje uit. Hè. Ook Kevin Stroopman als aanvoerder aanwijzen... en dat dan een opleiding tot aanvoerder noemen. Zo van Nationaal Elftal opleidingsinstituties dus Dat is natuurlijk niet zo. Je moet gewoon uh, iedere ja. volgende wedstrijd winnen. Dat is toch nog steeds het voornaamste. Nou, het woord opleiding tot aanvoerder... wil zeggen dat hij geen aanvoerder is natuurlijk, hè? Nou ja, goed, maar de Broder zat een uitleg van van wat twaalf minuten bij, geloof ik. Dus dat is, dat is voor Vergaal echt een belangrijk ding geweest. Wie, wie, wie wordt dat? Hij is de tweede reserve aanvoerder. Uh, ja de er... Snijder, Kuit en daarna komt schoon. Ja, precies. Ja. Nou, ja goed, kuit, waarom die het is geworden, dat is ook uh, raadselachtig. Want hij ja. heeft gisteren voor het eerst in vier interlandse eerste speeltijd gekregen. En als je dan iemand kiest uit de jonge garde wat van Gaal wilde, dan vind ik het wel logisch dat je bij Strootman uitkomt. Dat wel. Maar uh, ja, ook dat doet geen enkele bondscoach. Ik bedoel, die kiest dan gewoon iemand die, uh, die internationale ervaring heeft, die weet wat er straks op zo'n WK ook gevraagd wordt. En dan kom je gewoon bij iemand als Os van der Vaart of Nigel de Jong of zo uit. Ja. Maar jij ziet nog niet wat hij daarmee voor ogen heeft. Nee, dat nou lijkt erop. Ik bedoel, Van Basten was er veel extremer in ons bondscoach. In zijn eerste periode. Toen was ik zelf een beetje teleurgesteld dat ik nooit geselecteerd werd. En wel Martijn Mering. En wel Martijn Mering, Mering. En, uh, en Dave van den Berg. Uh, maar hij, hij, ja, hij experimenteert uh, nog een beetje, lijkt het. En uh, dat kan ook wel in deze pool. Want de nou tegenstand dat ik zeggen, is, is zeker, zeker gisteren natuurlijk. Uh, maar... Uh, ja, je kunt ook zeggen, ik zet nu uh, Van Persie ook tegen Andorra... gewoon in de spits, want dan, het uh, huwelijk tussen Van Persie en Oranje... dat is toch ook nog steeds niet zo heel gelukkig qua voetbal. En laat hem er even drie, vier in peren. En dan kan hij met dat zelfvertrouwen naar Roemenië toe gaan. Ik bedoel, dat had ook een argument kunnen zijn. En ja, nu heeft hij dus echt een soort A-spelers en B-spelers. Hij uh, vertelt dus al voor de wedstrijd ook al... dat Huntelaar niet speelt in Roemenië... dat Jamaat niet speelt, dat Schaken niet speelt. Ja, en... Schaken is dus inmiddels uh, geblesseerd. Ja, oké, okay, maar ondanks die blessure ja, dan... Uh, die ook, had ja, niet die gespeeld. De... Klaasje en Elia heeft hij erbij gehaald. Ja, maar nog even om dit af te maken. Als Huntelaar er dus zeven in had geschoten gisteren... Ja. had hem dat geen steek verder geholpen. Hm. Uh, Ton, hoe kijk jij naar uh, de beslissingen van de bondscoach? Nou, we hadden het net over vaste opstelling of niet. Ik hield zelden van een vaste opstelling. Precies uh, de argumenten wat je zegt. Maar een coach mag doen wat hij wil. Ja, uiteraard. En ja. op een gegeven moment wordt hij daarop afgerekend. Wij mogen onze mening hebben en hij mag doen wat hij wil. Want hij wordt verantwoordelijk gesteld. Nou, voorlopig heeft hij nog drie wedstrijden gewonnen. Ja. En volgens mij... We hoeven niet eens zo lang over Andorra te praten. Want de volgende wedstrijd wordt redelijk cruciaal voor het Nederlands zelf. Ja, ik hoorde Simon net zeggen: nou, dat zal ja. wel goed komen. Dat, dat verbaast me ook. Ja, nou, de, ik zeg niet dat het dinsdag goed komt. Maar ik denk dat uiteindelijk uh, die andere ploegen elkaar punten gaan afsnoepen. Ja. Waar Nederland ze niet zal laten liggen. Dat, uh, dat is het meer. Maar bedoel, het, is, het is natuurlijk zo. Als Roemenië zou winnen, ga altijd van het slechtste scenario uit. Want als je dat kan beheersen, dan, dan ben je koning natuurlijk. Ja. Uh, maar als Roemenië zou al winnen, dan wordt het heel lastig voor het Nederlands elftal om nog eerst te worden. Of is Roemenië favoriet om eerst te worden in die pool, natuurlijk? Nee, Nederland is natuurlijk favoriet en dat weet van Gaal ook. Maar als uh, Roemenië wint van uh, Nederland? Ja, Nee, dan niet meer. Maar ik bedoel, nee. op voorhand en uh, we ja. hebben een voetbalbond die, uh, die, die uh, zowel van Gaalse spelers heeft opgezadeld met een doelstelling van de halve finale op het WK. Ja, dan, dan, dan ja, maar moet je ook dat voor... is pas over twee jaar. Ik vind dat ja, maar goed. daar werken ze naartoe, toch? Ja, dat is, dat daar dan gaat het, het eens. uiteindelijk allemaal. Maar ik vind het goed dat hij al doelstellingen heeft gesteld. Dat durft niemand, en zo duidelijk. Ik vind het een beetje veel te hoog gegrepen, ja. maar dat zal jij ook. Maar dit bestuigen. is al jarenlang de doelstelling. Ze hebben dat weer doorgetrokken, ondanks het RK. Ja, RK's maar hij spreekt van, uh... het uit. Want het, die doelstelling horen altijd vlak voor een toernooi. Of tijdens het toernooi. Dat is belachelijk natuurlijk. Je ja. moet een doelstelling noemen bij het, op het moment dat je aangesteld wordt. Ja. Nee, en dat is in ieder geval... Ja, dat deed hij de vorige keer ook, die jaar geleden. waar hij dat... wereldkampioen worden, ja. Nou ja, goed. Maar dat vind ik al knap, natuurlijk. Hè. En... Uh, wat, hoe denk jij dat hij gaat spelen, uh, Dinsdag? Want is echt een cruciaal duel, hè? Uh, nou, ja, de, de, je kan de opstelling wel eens een beetje uittekenen, eigenlijk. Dan... Um... Uh, met met Lens weer op links, want Robbe die, die zal het niet, niet gaan halen. Uh, Narsing op rechts van Persie in de spits. Van Rijn zal op die plek van, uh, van Jammert gaan staan. Want uh, ja, die had hij dan gisteren nodig voor de wat meer aanvallende impulsen. Van Rijn is toch wat meer een echte, echte verdediger. En uh, ja, op het middenveld zal er niet zoveel veranderen. En op je, de andere plek ook niet. Heb jij, heb jij het gevoel dat er ook spelers... Um... Uh, laten we zeggen, uh, oplichten. Juist onder uh, Van Gaal? Nou, in, in algemene zin, en dat, heb, dat vraag ik natuurlijk ook wel eens aan spelers. Of, of ze eigenlijk toe waren echt aan wat anders mm -hmm. naar via jaar van ja. Marwijk. En via ook die, diezelfde basisploeg en zo. Ja, nieuwe kansen. En dat merk je wel. Dat ze gewoon, ongeacht of ze Van Gaal nou een aardige vent vinden of niet. Ze, de meesten vinden het in ieder geval een vakman. Nou, dat is het natuurlijk ook gewoon. Uh, ze moeten er wel wennen aan, aan de enorme input aan informatie die dat uh, met zich meebrengt. Ik bedoel, dat, dat doseren, dat blijft er gewoon in zitten bij die man. En ja, de tijd is schaars. Dus dat zeker de eerste dagen rond Interland tegen België, de oefening in Interland... het echt een bombardement aan informatie geweest En hoe moet ik me zijn. dat voorstellen? Elke keer bij elkaar? En, uh, ja, de, ja de, de, de, de, de, de regels uitleggen over de speelwijze, over de manier van omgaan met elkaar. Uh, dat, dat trekt hij heel breed en dat, dat is ook goed. Dat, dat kan hij ook goed, dat kan hij ook enthousiasmerend uh, overbrengen. Alleen, uh, ja, van de vaart zijn een keer zo lachen. Ja, je ligt s'avonds wel even met een tollend hoofd in bed dan, uh, na zo'n dag. <laughs> maar dat was die eerste keer, dat was uh, toen moest even alles en het was natuurlijk ook nodig het was het is gewoon natuurlijk dat EK is natuurlijk gewoon een regelrecht fiasco geweest dus er moest ook echt wat gebeuren en in die zin uh, is van Gaal wel een type die die bol even los kan schudden dan ja hoe zit is, is het voor jou Mark kijk jij graag ik kijk naar, naar het elftal heel van Louis van Gaal ik kijk ook graag naar het elftal van Louis van Gaal ik kijk altijd graag naar voetbal um... Ja, ik, ik, vind het, ik vind het moedig dat hij die jonge spelers inpast. Dat vind ik wel. Ik bedoel, je moet het maar wel durven. Hij had ook kunnen, kunnen kiezen voor één elftal. En uh... hij heeft vaste waarde genoeg om daarmee verder te gaan. En zolang hij wint, heeft, heeft hij het gelijk aan zijn zijde. Wat ik me alleen afvraag is, uh, de, de, de Van Gaal-doctrine, gooit hij die, die nu eigenlijk overboord? Want in het verleden bij Ajax werkte die ook gewoon met een basiself, toch? Ja, zeker. Dat was een soort kern van 13, 14 spelers eigenlijk. Ja. De, daar kon je inderdaad het basisploeg zo'n beetje uittekenen. Dan had je nog Canoel als vaste invallen, Kluivert. En deze. zo had je nog twee, drie jongens. Ja, Reuzer. Uh, ja, ja. Olida nog een tijdje. En, en dat kon je allemaal zo invullen. En daarboven had je dan weer een paar jonge talenten die mee trainde. En uh, nou, af en toe een minuutje kregen. En daar is hij vanaf gestapt, inderdaad. Hoe verklaar je dat? Dat hij... Uh, die... Nou, uh, tijdens de laatste persconferentie vroeg jouw collega Willem uh, Vissers daar ook naar. Omdat hij traint ook uh, veel korter uh, nu. En dat, uh, dat vond hij eerst weer niet van gehaald. Dat werd een hoop gehakken, tak en geharen, Maar in ieder geval, uh, hij traint minder. Dat is gewoon een feit. Uh, en, en dat heeft dan bij de belasting bij de clubs ook te maken. Hij, hij houdt natuurlijk overal rekening mee. Uh, ook, ook in die zin. En die spelers zijn bij een club gewend aan, aan roleren. En uh, hij wil spelers kunnen sparen. Dat was, speelde tegen Andorra bijvoorbeeld weer mee. Dat hij wilde voorkomen dat van pers in doodschop zou krijgen. En uh, zo zijn er wel zeven, acht argumenten eigenlijk om dat, om dat op die manier te doen. Die inderdaad ingaan tegen de manier waarop hij dat bij uh, zijn meeste clubs uh, gedaan heeft. Ja, nou, maar goed, de belangrijkste verklaring is, lijkt mij, ik praat nu als coach, dat hij bij een club trainen en coachen is iets anders dan een nationale teamcoach. Nou, dat uh, lijkt hij ook wel geleerd te hebben, want dat was uh, vorige keer. Want met de wel club een club zou ik sowieso een vast, uh, vaste basis eigenlijk hebben, een vaste basis van spelen. Nee, ik, ik ging zelfs zo ver daarin want hij heeft ook het woord vertrouwen erin genomen... Zo dat mijn basisteam altijd hetzelfde was. Onafhankelijk of ze goed of slecht waren. Alleen, ik kon wel snel wisselen natuurlijk altijd. Hè. Is dat een de, beetje zoals Zelinger dat had met de Beautiful Six in het volleybal? Die had, uh, die had echt één kernteam en daar week hij nooit vanaf? Uh, nou, ja, maar ik wissel daarna wel. Hè, want ik weet wel, ook in uh, België is mijn zesde man... de zesde man is heel erg belangrijk met basistebal. De eerste wissel, zou ik maar zeggen... Uh, is speler van het jaar geworden. En de beste speler van België ja, Dus het maakt ook niks uit wat de basis is in basketbal... maar hoe lang je speelt natuurlijk. Maar dat je keek, is de waardering. Ja, kijk dus ook niet in ieder geval naar, naar de tegenstand die je kan verwachten. Niks. Want dat laat Van Gael Van Van Van dus wel redelijk zwaar meewegen. Heeft hij een aanvallende back nodig ja. of juist een verdediging? Nou ja. Heeft hij een spits ja. nodig die in de kleine ruimte ja. kan of juist nou, niet? En, nou, ik... Uh, vind dat, eigenlijk ook niks voor hem. Nee, uh, maar uh, ik doe het niet omdat ik ook snel kan ingrijpen natuurlijk. Ja, ja dat is bij basis wel, wel een, een groot, groot verschil. Ja. Ja. Alle zeilen bij, denk ik, aanstaande dinsdag tegen Nou ja, dat wordt hartstikke leuk natuurlijk. Gisteren was natuurlijk een invuloefening oefening die vervelend... Was, was om naar te kijken. Ja. En nu zo'n kolkend stadion voor Roemenen. Dat, dat wordt leuker dat merkte je meteen aan die spelers ook. Ook het nababbelen met, met die uh, gasten na afloop... dat ging dan drie seconden over Andorra en meteen... Uh, ja, Roemenië, dat was het enige waar het nog over ging. We zijn er bijna doorheen. Uh, we hebben het toch gehouden voor zes uur. Ik wilde, we hebben aan het begin van, uh, van deze uitzending... vraag ik altijd naar het moment van de week, van de afgelopen week... Nou wil ik eigenlijk ook even weten waar jullie naar uitkijken. Of waarvan je denkt, nou dat zou wel eens het moment van de week kunnen worden volgende week. Moeilijke vraag hè, Mark Miseris. Uh, de, nog maar een bekend... Oh, het mag niet ja. over huurrennen gaan natuurlijk. Ja, dat oh, nu okay. wel. Dat ja. Nou, dan wordt het nog, nog een bekentenis van ja. een, uh, een grote renner. Echt een grote renner. Ik weet niet wie, maar... Zo'n zwart gemaakt blokje uit het uh, rapport. Misschien wel. Simon Swartkruis. Uh, ik hoop op een hele, heel merkwaardig optreden van Adriaan Moutou. Die, uh, die heeft afgelopen of gisteren acht minuutjes mee mogen doen met, uh, met Roemenië als invaller in Turkije. Gewonnen, hè? Ze hebben uh, een Hele knappe overwinning ja. daar, inderdaad. En uh, ja, die jongen heeft me altijd gefascineerd op een of andere manier. En uh, ik bedoel, ik ben in die zin uh, wel subjectief genoeg om te hopen dat Nederland gewoon wint. Maar ik, ja, ik hoop dat, uh, dat hij iets geks doet. Een soort wederopstanding of zo, dat lijkt me leuk. De doping spits. Ja. Uh, toch nog een beetje in het verlengde van deze ja, uitdaging. Om de rode draad maar even te volgen. Precies. Ja. Nou, mijn moment van de week zou zijn dat Nederland verliest van Roemenië. Ik hoop het ook niet, net zoals jij. Maar dat zou wel het moment van de week zijn, natuurlijk. Maar ben je, ben je pessimistisch? Uh, ik weet het ook gewoon niet. Maar nee. het is voor mij niet, zo makkelijk als uh, Simon erover praat... een zekerheid, jongen. Nee. Um, ik het nog even, want jij zei, er komt, no er komt, er komt nog iets, hè? Ja, er komt het, nog heel veel, waarschijnlijk. Het broeit waarschijnlijk. en het schuurt, ja. Uh, heb je enig idee waar je het moet zoeken? Nee, maar er zijn ook zoveel namen in dat, in dat rapport... Uh, gelinkt aan, aan andere namen die uh, iets kunnen gaan opbiechten... dat het ook echt niet te voorspellen is. Nee. Ik verwacht niet dat er een grote renner uit het Rabo-verleden uh, opstaat en zegt... Maar wanneer is die mag... rechtszaak, Mark? Uh, Erasmus, bedoel je? Ja? Volgende maand. Okay, volgende. Ja. Dan weten we weer meer, maar ik vermoed dat we, dat we jullie hier nog wel eens terugzien. Vond wel De leuk. samenstelling, ik... toch? Ja, prima. Ja, jullie ook goed? Ja. Ik, hoop, ik hoop dat jij je bed af en toe opstelt. De komende ja. maanden. Ja. stretch ermee. <laughs> Oké. Okay. Dank jullie wel, Martijniseres, Simon Zwartkruis en Tom Boot. Wij zijn uh, straks om zeven uur weer terug. Dan zit hier Robert Meder. Ik wens u een fijne avond. Twintig jaar OVT. Iceberg, go ahead. Titanic was racing through the night, full steam ahead. Harder stormer! Harder stormer! The lookouts warning a head on. De geschiedenis van de wereld, met onder andere Maarten van Rossum. zag er voor de 20e eeuw heel aardig uit, maar toen zonk de Titanic in 1912 en begon de ellende. Luister, morgen van 7 uur ochtends tot 2 uur s middags, 20 jaar OVT.